van met het NOS Journaal. De Amerikaanse autoriteiten hebben een toestel van Air France doorzocht... nadat een anonieme beller, die FBI, had gezegd dat er een chemisch wapen aan boord was. Twee Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben een toestel... dat van Parijs onderweg was naar New York, naar een veilige plek geleid. De passagiers zijn daar uitgestapt en het vliegtuig is doorzocht. Er zijn geen wapens in het toestel gevonden, melden de autoriteiten. Minister van de Steur van Veiligheid en Justitie wil onderzoeken of het mogelijk is motorbenders te verbieden. Hij zei dat vanmiddag tijdens een overleg met politie, bestuurders en het Openbaar Ministerie in Limburg. Hij zegt ernaartoe dat de provincie de agenten krijgt die nodig zijn om de criminele motorbenders aan te pakken. De minister deed nog geen concrete beloftes. Het vermiste meisje Marilyn is terecht, laat de Rotterdamse politie weten. Ze maakt het naar omstandigheden goed. De politie heeft twee mannen aangehouden. Wat er precies is gebeurd en waar ze is teruggevonden is nog onduidelijk. Het 14-jarige meisje uit Hardingsveld Giesendam kwam vrijdag niet thuis uit school. Gisteren stuurde de politie in samenwerking met Amber Alert nog een lokaal smsje in de hoop op meer informatie. Premier Rutte krijgt komende donderdag zijn Britse ambtsgenoot David Cameron op bezoek. Volgens de BBC is Cameron bezig met een charme-offensief... om steun te krijgen voor zijn hervormingsplannen voor de Europese Unie. Vanavond praat Cameron met de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker. Het gesprek is het eerste in een serie een-op-een -een gesprekken met Europese leiders. Cameron hoopt steun te krijgen voor zijn plannen om de macht van Brussel terug te dringen. Real Madrid ontslaat zijn trainer... Carlo Ancelotti, de clubleiding, heeft hem ontslagen na een seizoen zonder prijzen. Dat meldde de voorzitter van de club op een ingelaste persconferentie. Real Madrid won dit seizoen 30 competitiewedstrijden. Een persoonlijk record voor Carlo Ancelotti. Maar zijn ploeg kwam twee punten tekort voor de titel die naar aardsrivaal FC Barcelona ging. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. In het noorden kan een bui vallen. Morgen is het bewolkt, maar de zon schijnt ook af en toe. Het wordt tussen de 13 en de 17 graden. Dit was het nos journaal Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. We Met nu. Het laatste uur.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 Ja, geweldig hè, dat allemaal zo mogelijk is. En nu ben je niet meer op de boot, maar je bent weer in Nederland en je bent in een kerkelijke gemeente. En ja, wat doe je ben je daar ook actief? Want je bent 67 begreep ik, gepensioneerd. Nou, daar wil ik ook wel wat over zeggen dat ik nog vijf jaar met pensioen. Ik kon nog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 Bye. You deserve Whoa